So would you mind Ask us some questions een foto. Overigens, goedenavond... bij deze auteur, dat is de uh, Dat is een foto uh, die... Uh, Walter Sands mij laat zien, een voormalig collega van, uh, van deze omroep. Uh, over de foto's van de opbouw van de Grand Prix... van vorig jaar. En wat nou zo grappig was... Uh, laat hij zien. Is een foto van de jarige... Jan Lammers, want dat is een mooi bruggetje, want het is... 2 juni vandaag. En die... staat bovenop uh, zo'n plek... stek uh, van, van een een of andere... tent die, die ze boven op het piddak... aan het opbouwen, opbouwen waren... Vorig jaar heb ik dat gezien. Dat is een soort uh, ja, partytent. Een uh, partytent in het uh, groot. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. En uh, de, de, Lammers, de heer Lammers, uh, die vandaag dus jarig is en 66 is geworden... die keek even over het randje en die zegt gewoon heel droog... best hoog, hè? Ja, ja, dat, uh, dat wil ik wel begrijpen natuurlijk. Uh, over die Grand Prix gesproken, die is nog, uh, nog eventjes uh, ver weg. Uh, we begonnen met uh, Head First. Heb je hem gehoord, Walter? Ja, dat was, uh, was wel een echte wettige erfgenaam van uh, Nirvana... Uh, Leids Band Amnesia hoorde je trouwens. Uh, volgende week komen ze met een nieuw nummer. Uh, vanavond, uh, ik heb hem wel, maar ik uh, mag hem nog niet draaien. Uh, dat uh, heeft Bo van Koperen. Dat is uh, degene die achter Head first uh, onder andere zit. Uh, ook uh, een beetje duidelijk uh, gemaakt. Dus ik moet er mee wachten. Don't you mind. Er staan trouwens nog uh, twee nummers op. En het zou zomaar kunnen zijn dat ze volgende week telefonisch in de uitzending. Wie er ook in die uitzending zitten voor volgende week. En vandaag een vuurdoop hebben gehad. Bij 3FM, je hoort ze straks uiteraard natuurlijk nog een keer weer terug... is Lorem Ipsum. Uh, ze bewandelen dezelfde weg als Alaska. Uh, daar heb ik net in het vorige uur Plea for Peace uh, gedraaid. Um, wat is daar het geval? Het leuke van die band is dat uh, ze uit Volendam komen. Net als Alaska. 2010... Uh, vonden ze, nou wonnen ze niet... maar deden ze mee in de grote prijs van Nederland. Dan stonden ze in de finale bij de categorie Bands. Niet gek, daarna... Uh, hingen ze in de mailbox van ZFM Zandvoort... en uh, uh, vroegen ze zich af... of ze bij ons langs mochten komen. Ik zeg, nou jongens, ik heb jullie toen gezien. En uh, kom maar langs, want het materiaal is prima. En uh, ze kwamen met vier singeltjes... en dat was de eerste airplay van Alaska. En we weten een beetje hoe la lang dat... Uh, hoe het uh, daarna is verlopen met die band. Want uh, ja... Op een gegeven moment kreeg Leo Blokkenhuis en Jan Akkerman de lucht van. En toen zaten ze in de wereld draait door. Het is een beetje hetzelfde verhaal. Door Mipsum begon met Airplay in Volendam. En wie waren de eerste die hier de Airplay gaven? Jawel, wij. Dus, dus ja, volgende week zitten ze dus gewoon bij ons in de uitzending. Um, een andere band die wel degelijk ook aandacht verdient is. Lights on the Lake en Tumble and Fall. ja Of the world. Het is alweer uh, bijna twee maanden terug uh, toen uh, dit album ten doop werd uh, gehouden van Francis Album Blake. Messages heet het uh, album en een van die uh, mooie nummers en waar ik echt uh, gewoon heel van onder de indruk was bij op die avond. In de Pier in was uh, dit uh, mooie nummer Sunshine Stay. Um, Francis Albon Blake is een, eigenlijk een soort man van, ja een, pff, hoe moet ik het zeggen, het is een verdwenen muzikant of een filosoof dichter, hoe je het noemen wilt. En achter die Francis Albon Blake schuilt, uh, schuilt er dan de naam uh, Frans de Blaak. En die had uh, uh, materiaal achtergelaten. En daarvan besloot Frank Bond... in overleg met de familie... of uh, hij dat dan of, uh, acht, ja, af mocht maken. En dat, heeft, uh, dat is dan uiteindelijk gebeurd. Met dat album Passages. Um, en een van die nummers dus... zoals gezegd Sunshine Stay. Um, ik uh, ga je nu al verklappen. Maybe I've Been Lying Zit weer helemaal aan het eind. Het is gewoon bijna een soort van uh, traditie... dat ik daarmee uh, afsluit. Gewoon omdat ik het een heel fijn nummer vind. Um, goed, dat uh, zeggende ga ik uh, gewoon weer uh, verder met waar ik uh, gebleven was. Uh, wel nog even vertellen dat het, uh, Lights on the Lake met Tumble and Fall uh, je net hebt uh, kunnen horen. Uh, er is een versie van, uh, die heb je op de socials uh, bij ons uh, kunnen zien op Alltunnet uh, Dat er een versie is in 2019 uh, met een ukulele uh, waarbij Elise wordt begeleid uh, door Thomas... En dat klinkt totaal anders. Um, bovendien zijn ze bezig met nieuw materiaal. En uh, we komen erop uh, terug. En de uitnodiging staat voor de band om hier uh, te komen spelen. <coughs> of ze daarop uh, ingaan, dat is vers 2. Maar uh, wellicht is het uh, nog uh, een idee om ze uh, te laten komen. Emmy met uh, Craving You. Dat is een uh, laatste single die ze heeft uitgebracht. Uh, to Producers, of beter gezegd, de DJ-producers en uh, techno-dance, hoe je het maar noemen wilt. Uh, die zijn uh, toch al een beetje vaker te horen de laatste twee weken. Uh, begonnen met H.P. Vince, met uh, Vincent Kriek en DJ Lambda. Uh, en vooral die DJ Lambda, daar uh, schuilt Edwin Keur achter. En dat is gewoon een zandwoorden. dat is één. En uh, nu heb ik van de week, bleek ook nog eens Precursor... Uh, die voormalige deelnemer aan de Rob Agnaal wordt... Die zegt, ja, ik, kom ook met een nieuwe album. Dus dat uh, schiet lekker op. Uh, die precursor die ga je straks uh, nog een keer uh, horen. Uh, dus uh, ook vandaag uh, zit de dance uh, er een beetje in. En niks is zonder een reden. Want uh, dit was Artistiek met uh, Asteroid. Uh, dat uh, kwam van een EP Specter. En achter um, Artistiek schuilt Ruben Rietveld. En die heb ik aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, jij bent degene die uh, daarachter uh, zit uh, met, dit, uh, met dit hele verhaal. Dat klopt zeker. Ja, en uh, dit, dat, dat ben ik dan weer. Ik heb het uh, net ook uh, voordat we de uitzending in, uh, gingen. Dan uh, kom je op een gegeven moment. Uh, dankjewel voor de koffie. Ik uh, krijg ineens ook koffie van, uh, van de techneuten hier. Uh, ja. <laughs> dat is altijd fijn. Altijd leker. Ja, altijd als dat uh, weer tijdens een interview gebeurt. Hè. Dat, uh, dat, dat, ja. dat staat hij dan mee te wachten. Uh, maar goed, uh, om het verhaal even af te, te maken waar ik mee bezig was. Dan schuim ik een beetje het internet af zoals ik dat Vroeger ook deed. En ineens kwam ja. ik bij jou terecht en ik denk: dit is wel heel erg tof en vet, moet ik erbij ja. zeggen. Dus... Ja, dat is. Uh, thanks, dat is mooi om te horen. Ja. Ja, ja, nee, uh, echt. Uh, ja, ik ben blij dat je daar zo over denkt en uh, bedankt dat je voor de uitzending ook. Uh, ja. Uh, ja. Ah ja, daar zit ik voor. Hè? Ik ben een beetje een ja. doelgeefluik. Ik ben die ober die het, de, die het muzikale gerecht serveert. Precies, <laughs> dat, dat, ja. Dat, dat is een beetje de strekking van dit programma, Alternative Vim. Um, ja. We komen zo uh, nog even over jouw uh, activiteiten uh, straks. Want uh, uh, laten we eerst bij het begin beginnen. Want, ja, uh, want uh, hoe is dit eigenlijk uh, ontstaan uh, bij jou? Ja, leuke vraag. Uh, ja, het was eigenlijk een periode waarin ik wat minder uh, om me heen had om het zo maar te zeggen, of om me heen wat minder activiteit had. Ik had wat rustig, ik uh, had veel tijd en ik zocht een nieuwe hobby. En ik was altijd heel lang aan het piano uh, bezig, maar dat uh, ja, dat vond ik toch wat minder interessant dan worden, of in ieder geval het componeren... Uh, zodanig, ja, niet interessant dat ik uh, iets anders daarmee wou in de muziek. Wel mm -hmm. veel arrangement gespeeld, uh, componeren iets minder. Uh, en ja, toen kwam ik op elektronische muziek uit. Toen heb ik uh, privéles gekregen van uh, iemand van Amsterdam uh, met het programma Reason. Mm -hmm. uh, dat is een uh, dal en uh, ja, die is niet super gebruikelijk, maar wel uh, ja, net zo goed als de rest om het zo maar even te zeggen. Uh, daar heb ik me uh, ja, lekker in verdiept. Dat duurde wel eventjes. Ik heb dan ja, natuurlijk tutorials gekeken, et cetera. Hm. Maar ook wel heel veel trial and error gewoon uh, gaan, zeg maar, lekker experimenteren. Uh, ja, en uiteindelijk uh, kwam mijn sound wel eigenlijk uit. Ja, en dat is uh, eigenlijk een beetje dit geworden wat, uh, wat we net hebben gehoord, eigenlijk. Ja, grotendeels ja, eigenlijk wel. Ja, het is, ik heb al een andere review gehad van een andere Face Magazine of iets dergelijks. Hm. Ik ben het even kwijt. Uh, en die hebben mijn stijl erg divers bestempeld. Ja. Wat ik op zich wel uh, in kan vinden. Vind ik ook, uh, hoor, eerlijk gezegd. Want uh, het ja. is niet alleen maar uh, even beukie-beukie. Het is ook nee. gewoon even gewoon er, uh, over nagedacht, eerlijk gezegd. Nou ja, dat, ja, ja dat, dat denk ik ook. Ja, ja. ja, ja, dat, ja ik, maar ik, mijn bescheiden mening, je, hoor. Dus. Ja, nee, tof dat je het zegt. Nee, ik, ik, uh, ja, hoe zelf ik eigenlijk mijn stijl kan herkennen uh, is... Um, ja, maar voornamelijk harmonisch wel uh, uitdagend probeer ik het te maken. Dus uh, als je bijvoorbeeld naar die andere plaat kijkt, Spectre... Ja, daar zit wel een bepaalde akkoordenpatroon uh, in waarvoor, waarvan ik... Uh, ja, wel even lang... Daar zit best wel noten in, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Ik ben niet super theoretisch ermee altijd geweest, maar... Uh, ja, in, in de toon zitten pak ik vrij, wat, vrij veel noten. En uh, ja, daar probeer ik altijd wel echt een... Uh, ja, uh, echt iets van te maken op die manier mm. uh, sounddesign vind ik ook uh, belangrijk, uh, ja, lekker uitdagen daarmee, niet te snel tevreden zijn met, ja, met wat je bouwt, maar ook echt proberen uh, ja, jezelf erin uit te dagen dus experimenteren met, uh, hoe kan dit uh, ja, iets uniekers, unieker klinken, moet ik het zeggen mm. en uh, ja zo kan ik mezelf al uh, denk ik onderscheiden ja, goed, ik uh, ja, ja, ik heb het wel vaak gehoord. Ja, ja, ja, is, uh, uh, ja goed. Uh, uh, het, het, het, je bent ook wel productief, vind ik eerlijk gezegd. Ja, ja dankjewel. Hoe, ja. hoe komt dat dan? Uh, uh, is het dan toch ook zoiets van ik uh, wil het zo snel mogelijk dan toch weer aan de wereld uh, uh, laten horen? Nou, dat valt wel mee. Ik denk dat uh, het is meer een uh, workflow is die ik op een gegeven moment heb. Hmm. En uh, dat begint met name uh, als ik de basis heb in mijn track. Uh, uh, de elementen zijn grotendeels uh, heb ik in mijn track. En ook wel, uh, nou ja, eigenlijk de basis al qua drums een beetje. De kick zit strak, ja, dat soort dingen. Uh, uh, ja, op een gegeven moment dan, dan pak ik die hele track gewoon door en dan is die al af. En uh, het begin is meestal even, uh, voor mij, dat duurt het langst eigenlijk. Ja. Ja. ja en uh, ja? productiviteit ja. Ja, dat verschilt ook maar ja ik snap wat je bedoelt ja. <laughs> um, um, nog iets wat, uh, wat ook uh, wat daarbij hoort uh, als ik denk aan dit soort uh, dingen dan denk ik lekker zomerse avondje ergens uh, een uh, dj die dit soort dingen uh, laat horen um, ja. dan, dan heb ik het dus ook over optredens uh, hoe loopt dat dan? Ja, dat uh, loopt uh, nu iets meer, ja. uh, tenminste vanavond dan een gig. Uh, ik probeer ook contact op te nemen met uh, andere DJ's die mij wel eens uh, daar in het aanbod uh, hebben gedaan. En uh, ik ben wel altijd, dat ga ik ook eerlijk zeggen, meer een produce geweest dan origine. Ja. In de zin van, ik vind dat gewoon iets leuker, ja. wijs van. Maar ja, natuurlijk wil je het ook meer aan de man brengen op die manier. En daarom uh, vind ik het ook belangrijk dat ik het gewoon. Uh, ja, ook wat meer uh, achter die draaitafel uh, podcast op te nemen en uh, door te sturen. En. Uh, ja, zo gewoon uh, sets. Uh, zo gewoon. Uh, ja, nog aan uh, uh, gigs gaan komen. Ja. Uh, ja, dat, uh, dat gaat wel meer lopen. Uh wil ik... Uh, ja, dat, dat gaat wel mee lopen. Daar ja. ga ik wel vanuit. Ja, en het laatste wat je gemaakt hebt, want uh, die Asteroid, uh, dit was trouwens een versie uh, van, uh, van Spectre, maar dat is meer een remix. Uh, wat ik, de, de versie die ik gedraaid is meer de remix-versie. Er dus, is ook nog een originele versie. Um, Oké. Okay. Ja, uh, dat, dat heb ik ook even gauw geconstateerd trouwens. Uh, ja. In uh, 2022, dus dit jaar heb je dat uitgebracht, uh, maar je ja. hebt uh, Warp die heb je vorige week geloof ik uh, ja, uitgebracht. Top. Ja, een leuk uh, project was dat ook. Ja, Wat duisterder project, maar heel tof. En ja. Ja. Uh, ja. Dat, dat is uh, de, het laatste wapenfeit. Ga je dat uh, ook uh, vanavond uh, bij die gig doen, of niet? Nou, vanavond heb ik iets meer een opening set en uh, zal ik een uh, andere plaat van mezelf wel gaan draaien, maar het is iets meer een. Ja, een techhouse-achtige set. Wel een stevige techhouse set. Hm. Uh, het is niet helemaal mijn eigen stijl die ik ga draaien. Dat. Uh... Is, eh, uh, ja, dat, dat, dat gaat misschien nog wel, ja, dat gaat vast wel gebeuren binnenkort weer. Mm. Ik had in Dubai nog wel, ja, heel grappig. een Dubai een keer en, eh, uh, een geek uh, waarbij ik dan uh, mijn eigen stijl mee draaide. Ja. Maar goed, uh, die plaat ga ik uh, niet draaien. Nee, een andere plaat wel de Pleasures. CD is een remix van mij. Mm. Op Sync Forward. En, uh, ja, dat, eh, uh, heeft wel meer dat stijltje die erbij past. Ehm. Uh, uh, ja, en uh, nou, nou ja, zeker komt er we wel. Uh, ja, dat, dat is wel het doel dat we op een gegeven moment meer uh, die tracks ook uh, gedraaid gaan worden. Warp, ja. uh, uh, brainstorm, noem maar op. Ja. Afsluitende vraag aan jou, ja. Ruben. Um, waar kunnen ze je vinden op het wereldwijde web? Ja, uh, Spotify, Beatport is een uh, groot uh, medium voor uh, producer-dj's. Uh, ja, niet alleen producer-dj's, maar voor muziekverzamelaars ook op dat gebied. Uh, mm. ja, die ook, ja, daar kun je het echt kopen, maar, de namen. Maar ook uh, ja, veel vinden van mij. Spotify staat het meeste. Maar ook de social media. Uh, Facebook, Instagram. Yeah. Uh, Soundcloud sta ik ook op, dus... Uh, je bent uh, dus uh, kortom goed vindbaar. Artistiek, ik zeg, het, ik zeg het eventjes voor, voor de mensen thuis. Artistiek, hoofdletter, L, uh, R, hoofdletter R, schuine streep. Uh, en dan T met een hoofdletter. En dan istiek met een ja. Q in het midden. Q-U-E. Exact. Dan heb ik het uh, bij deze goed gedaan? Uh, om dat even goed uh, duidelijk uh, bij de mensen thuis te brengen. Ja, was tuurlijk. Dan gaan we hem uh, draaien. Hier is uh, warp uh, van uh, uh, Artistiek.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 Geschreven. de koers nog onbepaald. Maar mijn horizon wordt breder met elke meter die ik baas. Yeah, yeah. Een hoodie en een backpack, een gitaar en een pak op maat. En als alles past in de kofferbak, kan niet dicht en we gaan. Ja, we gaan, we zijn onderweg, onderweg. op naar een volgende plek. Stap in yeah, yeah. Een hoedie en een backpack Een gitaar en een pak op maak En als alles past In de kan niet dicht En we gaan Ja we gaan De Rode Draad uh, erin ooit. Het album van Engel en Paal. Uh, en dit uh, is het openingsnummer van uh, dat album Kofferbak. En uh, als je zoiets hoort, dan uh, heb je toch zwaar gewoon zin in een uh, stukje vakantie. Uh, dus bij deze, uh, straks in het volgende uur, uh, komt er weer een nummer uh, van uh, dit tweet voorbij. En dan vertel ik je er ook nog iets meer over, over dat album. Want het uh, is best wel een interessant album. Overigens, nieuw materiaal gesproken... Vorige week hebben ze we nog gesproken. Noah Lorin en Benjamin Fro. Want zij komen met een zomerse EP. Het mag allemaal weer. Summer in Amsterdam.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 In Amsterdam. You see the rosy in the sky? Amsterdam in the summertime Ooh, on my mind. Yo, Noah, what's up? Hey, Benny, what's going on? I'm good, just chilling. wanna hang out? Yes, let's do it, gotta find someone to meet Yeah, you know, cause the party's all around It's not just the center of town What about summer in Oaks? <laughs> where it's up, where it's up. What about summer on the north side? Where it's up, where it's up. What about summer on the west side? Where it's up. <laughs> And we rode through the south with the beams in the house. It's where it's at. We be hopping on a bike, right? From the park to the nightlight. Where I'll be getting on the mic and I'm busting my rhymes and I'm getting to describe to you. On the mic, I deliver, right? Where Hot summer, cold winter, right? You can see me on the terrace when I'm chilling with the fellas and I'm hopping in the river like I, I, need, it I need it in my life. Summer in Amsterdam. Freedom on my mind. Summer in Amsterdam. I need Mama dat waren ze uh, Noah Lorin en Benjamin Fro vorige week dus uh, in de uitzending uh, gehad. Um, ja, wat ik, uh, want dan heb ik nog even uh, tijd om nog even wat, uh, wat te vertellen uh, erover. Um, ik zei al uh, vorige week uh, dat uh, dit een, een uh, ja, min of meer een start is voor een EP. En die EP die wordt nog uh, opgenomen. En dat uh, allemaal uh, tussen uh, het werk wat Noah Lorin zelf nog uh, aan het doen is met nog meer nieuw materiaal. Maar dat doet ze dan weer niet met uh, Benjamin Vroom, maar uh, meer voor zichzelf uh, en uh, een aantal andere mensen die daarop meedoen. Uh, dat verhaal met Benjamin Froh is uh, niet helemaal. Uh, uh, ja, dat is, dat is niet uh, nieuw. Uh, want uh, ze hebben dat in het verleden hebben ze dat ook gedaan. Samenwerking met Clouds. Dus dat, uh, dat, daar was het eigenlijk een beetje ontstaan in. En uh, toen hem, kwamen ze er een beetje achter dat uh, de stemmen en ook. Het gevoel, het muziekgevoel uh, ook al heel erg goed uh, bij elkaar paste. En dat was de reden waarom ze dachten van nou waarom niet? Summer in Amsterdam, uh, het mag allemaal weer. Uh, we mogen weer allemaal een beetje weer dichter op elkaar uh, zitten. En uh, genieten van dingen die, uh, die mooi zijn. Uh, Na nou, al die alleen lockdowns. Uh, datzelfde geldt eigenlijk ook voor alleen mee. Volgende week, uh, wat zeg ik over twee weken, komt ze weer met uh, nieuw materiaal. En daar zit eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal in verstopt uh, In het uh, verhaal van um, het post-corona-periode. Namelijk dat je weer met elkaar weer uh, dicht in een ruimte uh, van muziek mag genieten. Potential Child uh, is een van die dingen die erover gaan. Leid hem mee. Yeah iets moeten komen. En dan heb ik toch nog een beetje meer tijd over. Dat uh, stond niet echt uh, zo aangegeven. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen mwa mwa mwa mwa maar zo uh, na. Nou. it is night starfall and dreams pass by. Of a chance. mazes of color